10 Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Met wat vertraging zijn in Brussel de gesprekken hervat. tussen Griekenland en het IMF, de ECB en de EU. Gisteravond en vannacht was er al een gesprek. en om 9 uur vanochtend zou er worden verder gepraat. maar de Grieken kwamen pas een kwartiertje geleden opdagen. Waarnemers zijn niet erg optimistisch over de kansen op een akkoord. De geldschieters vinden dat de hervormingsplannen van de Grieken niet ver genoeg gaan... en de Grieken lijken niet van plan nog verdere toezeggingen te doen. Later vandaag komt de eurogroep ook nog bijeen en praten de regeringsleiders met elkaar. De politie heeft een criminele organisatie opgerold die tonnen verdiende... met oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Zeven mannen zijn opgepakt. Ze stuurden spooknota's naar onder meer bedrijven. Er werd gedreigd met een bezoek van deurwaarders als er niet zou worden betaald... De criminele organisatie zou ongeveer 400.000 euro hebben verdiend. Een oudere vrouw uit Rotterdam is zelfs voor meer dan een ton opgelicht. Strijders van de Islamitische Staat... zijn opnieuw de Noord-Syrische grensstad Kobani binnengevallen. Vannacht waren er zware gevechten met Koerdische militairen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden zeker 12 doden en 70 gewonden zijn gevallen. Kobani ligt tegen Turkije en werd eind januari na maanden vechten op islamitische staat heroverd. Defensie koopt 80 hypermoderne gevechtstenuus... die militairen beter moeten beschermen tegen bermbommen en zelfmoordterroristen. Ook zit er een touchscreen in en een dieselgenerator... die het pak 48 uur van stroom voorziet. Defensie bestelt 80 proefexemplaren van 125.000 euro per stuk. Dan nog het weer. Veel zon, alleen in het zuiden en noordoosten nog wat bewolking. In het noordoosten kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer, maar dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de AE Napel door naar Amsterdam tussen Stroo en Hoevelaken 6. Op de A4 Hoofdstedt Vlaandingen, de Benelux 4 kilometer. Op de A10 Watergasmeer richting Knoopend Nieuwe Meer. voortknopend 4 kilometer staat daar een kapotte auto op de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 staan Zandvoort, Zandvoort. Era il mio confronto, era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì lo strapazzato, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marrellata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Ha l'idea! There. Vale idea, ma li se osaa massa prate. E la tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, e i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, rachiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! En si dice così, no? ze En idea. Vale idea, Non idee, idee, die idee, die idee, die idee, die idee, die idee, die idee, idee, die idee, die idee, die idee, die Mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin Mais que tu n'es rien, tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi Tu vois ça ne s'achète pas Tu l'as Don't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 XR, bonjour, mon amour, moi ma seule, tu es très belle, n e n je suis nélandaise, oh, je parle un petit peu français, n e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 Car cabaret éte ma mais Tu sais ça Je suis né landais Oh Je parle un petit peu français un exercice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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM Zanvoort. ZFM Zanvoort. 106.9 FM. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. 6.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.